Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het oog van ma is vlakbij de stad Naples aan de westkust van Florida. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een categorie 3. In Miami aan de oostkust zijn verschillende overstromingen gemeld. In sommige straten staat het water 60 centimeter hoog. Inmiddels hebben meer dan 2 miljoen huishoudens geen stroom meer in Florida. Er zijn al drie doden gevallen door verkeersongelukken door de storm. De gouverneur van Florida heeft gezegd dat er de komende dagen in totaal 12.000 militairen over de staat verspreid zullen zijn om hulp te bieden. Vandaag nog vertrekt een team van het Nederlandse Rode Kruis... van Curaçao naar Sint Maarten. De hulpverleners gaan de bevolking voorzien van drinkwater en voedsel. Morgen volgt waarschijnlijk een vliegtuig met hulpgoederen. 5800 afdekzeilen, 9000 jerrycans en 2000 keukensets. Er is op Giro 5125 al ruim 1,5 miljoen euro gedoneerd... voor noodhulp aan Sint Maarten en de andere gebieden die getroffen zijn door orkaan Irma. Koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties zijn gearriveerd op Curaçao. De twee brengen onder meer een bezoek aan een ziekenhuis met slachtoffers van Irma... en ze worden geïnformeerd over de hulpverlening die vanaf het eiland wordt verleend. Morgen bezoekt de koning ook Sint-Maarten. De Franse president Macron bezoekt dinsdag Sint-Martin, dat is het Franse deel van Sint-Maarten. En bijna een miljoen mensen heeft vandaag de Open Monumentendag bezocht. Iets minder dan vorig jaar. Meer dan 4000 monumenten die normaal niet toegankelijk zijn... waren dit week einde gratis te bezoeken. Grote publiekstrekkers waren dit jaar onder meer de Martinikerk in Groningen... en de Ridderzaal in Den Haag. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen... De wind trekt aan, wordt matig tot krachtig, vooral aan zee. Vannacht buien, een minima rond 13 graden. Morgen ook buien, smiddags is onweer niet uitgesloten. En de temperatuur ligt rond de 17 graden. Het blijft flink waaien. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Reis nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Hier geduld, toont u ons uw liefde, uw naam is groot.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 In mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw lof blijven zien.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 Geschaten door iemand ooit aan schoud. Meer dan dat, zo engeloos veel meer, was de prijs die u betaalde hier. In een graaf verborgen door een steen. Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam de en dachten mij meer dan.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 Verborgen door een steen, toen u zich gaf, geborgen en alleen, als een rood, geplukt en weggegooid, nam in de straat, en dacht aan mij, meer dan ook.